Mark Visser met het NOS Journaal. Jeroen Blijlevens en Bart Voskamp zijn betrokken geweest... bij het beruchte dopingtransport van de TVM-ploeg. De twee autorenners geven dit toe in een programma Andere Tijden Sport... dat vanavond wordt uitgezonden. In maart 1998 werd een vrachtwagen van TVM aangehouden... met 104 ampullen EPO. Toen de vondst drie maanden later tijdens de Tour de France naar buiten kwam... werden onder andere ploegleider Kees Priem gearresteerd... en enkele weken vastgezet. In andere tijden sport zeggen Blijlevens en Voskamp dat de EPO voor hem bedoeld was. Kees Priem wist volgens de oud-renners van niets. Ruim 9 miljoen mensen hebben Oranje afgelopen nacht zien verliezen van Argentinië. Dat waren een stuk meer dan de afgelopen weekend toen het Nederlands elftal Costa Rica versloeg. Toen keken 7,6 miljoen voetballiefhebbers. De cijfers zijn afkomstig van stichting Kijkonderzoek. Het is nog niet bekend hoeveel mensen er in cafés en op andere plaatsen... buitenshuis naar de wedstrijd van Oranje tegen Argentinië keken. Argentinië versloeg Oranje met strafschoppen. Nederland speelt zaterdag tegen Brazilië om de derde plaats. en De finale is zondag. Dan speelt Argentinië tegen Duitsland. Het Israëlische leger heeft ook vannacht weer doelen aangevallen in de Gazastrook. Bij een aanval aan de kust van het Palestijnse gebied kwamen zes mensen om het leven... Hamas blijft Israël op zijn beurt bestoken met raketten. Vanuit de Gazastrook werden vijf raketten afgevuurd op Tel Aviv. Die zijn allemaal onderschept door de Israëlische luchtafweer. Israël zegt dat het leger de afgelopen dagen 750 doelen heeft beschoten, waaronder raketinstallaties en huizen van Hamas-leiders. Het weer, vandaag geregeld zon, maar in de middag vooral landinwaarts een regen of onweersbui. Het is verder vochtig en warm, 24 tot 29 graden. Morgen verandert er weinig.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 Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Knopentenbrechtseplein 4 kilometer en richting Hoek van Holland bij Moordrecht 3. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht bij Knopent Rijnsweerd nog 4 kilometer en op de A29 Bergen op Zomer Rotterdam voor het Knopentvaanplein ook 4 kilometer. Op de A15 N15 Maasvlakte Rotterdam, tussen Afrit Brielen en Rozenburg, 4 kilometer, had te maken met het ongeluk van vanochtend vroeg. Veel mensen zijn gaan omrijden via de N218 Europort richting Spijkenisse. Daar is heel veel vertraging. Tussen Zwarte Waal en de Hartelbrug nog 7 kilometer. Tot zover de verkeerssituatie.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 tweede uur van uh, Goedemorgen Zandvoort. Uh, nu luisterde naar de common limits. Uh, Calm after the storm. Oftewel de stilte naar de storm. En uh, dat gaan we bespreken met Andor Zandbergen. Is het stil Andor? Nee. <laughs> Vertel. Daar, ja, heb, heb je nog uh, een aantal activiteiten zo na je wethouderschap? Want... Jazeker, ja. <coughs> ik ben uh, provinciaal penningmeester van het CDA in uh, Noord-Holland. Ja. En uh, wij hebben als provincie hebben wij uh, de partijcongressen binnengehaald... voor de 8 november in Alkmaar. En uh, ik uh, ga mij met de organisatie daarvan bemoeien. Dus uh, de komende tijd uh, zal uh, daar uh, ook aan besteed worden. En de uh, provinciale verkiezingen komen eraan. Dus uh, ik ga me daar ook... Uh, verkiesbaar? Ja, verkiesbaar stellen? Ik, ben, uh, ik ben sowieso verkiesbaar. Ah. En uh, sowieso ook bij de bovenste 15. Alleen welke plek ik ga komen, dat weet ik nog niet. Tot, nee. Uh, uh, de conceptlijst komt uh, halverwege september geloof ik. En uh, dat zal het zijn in november wordt die vastgesteld. Mm -hmm. Dus ja, dan uh, is het afwachten op welke plek ik kom te staan. In Zandvoort is dat de ledenraad die uh, uiteindelijk dat goedkeurt. Ja. Uh, is dat op provinciaal niveau ook zoiets? Uh, de vertrouwenscommissie, zoals dat bij het CDA heet, uh, die geeft een advies. Daarna gaat uh, het advies naar alle lokale afdelingen en die kunnen daar... Allemaal het amenderen. En aan de basis van het aantal leden uh, wordt er dan een gewogen uh, gemiddelde gemaakt. Oh. En dan uh, ergens in uh, oktober, november dan komt er een, uh, komt een definitieve lijst. Ja, het is wat indirecter dan op plaatselijk niveau. Ja. Maar uiteindelijk zijn dit de leden, omdat je zegt gewogen gemiddelde... Ja. die de zwaarte aangeven van ja. hun keuze. Ja, oh, okay. klopt. Nou, komen we straks nog wel even op wat je in de toekomst <laughs> wil gaan doen... Uh, ik was erg nieuwsgierig. We kennen elkaar al wat langer. En uh, we hebben een keer hier bij ditzelfde hotel staan praten... over een eventueel wethouderschap. Uh, waarvan ik zei, nou, anders moet je doen. Ja. Uh, hoe is dat gegaan, die vier jaar? Want je komt uit het bedrijfsleven. Ja. Uit een organisatie die hiërarchisch was. Ja. Hier zit je in een soort ja, matrix of projectmatige organisatie. Je hebt geen zeggenschap over de ambtenaren... Uiteindelijk geen hiërarchische zeggenschap. Klopt Klast dat? Moest je daar erg aan winnen? Nou, het zijn gewoon een aantal dingen waar je, waar je wel aan moet winnen als je wethouder wordt. Eén is uh, de, misschien wel de belangrijkste: is uh, spreken in het openbaar. Dat is uh, toch wel uh, vrij lastig. Ook voor. Hoe uh, kan wetters, je dat, kan dat leren? Uh, krijg je daar uh, uh, ook. Je kan Huren het leren wij... door, door het veel te doen. Ja. En. Uh, ja, dat, dat, is gewoon, uh, dat is gewoon wennen. En dat is gewoon uh, door het veel te doen en uh, veel op, uh, op je, je mond gaan. <laughs> uh, daar leer je alleen maar van. Netjes te zeggen. Ja. <laughs> en uh, daarnaast uh, ben je wethouder 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En dan moet je ook echt van altijd, bewust zijn. Ja. En uh, wat bij mij altijd wel als hoofdpunt heeft gespeeld van ik wil zo... Uh, Rome zijn dan de paus. Uh, omdat uh, ik vind dat je als wethouder. als voor, van voorbeeld gedrag moet zijn. Ja. En uh, dat betekent dat je gewoon. Uh, ja, uh, geen. Uh, geen uh, weet ik veel overtreding moet maken. Laat ik het ja, je moet net, je net netjes. Ja, je bent een openbaar bestuurder en je bent eigenlijk van heel Zandvoort. Ja. Ja. Het is niet zo dat ik na 1 juli nu alle verkeersovertredingen <laughs> maak, maar uh, het is wel zo dat ik me altijd wel van bewust ben geweest dat uh, er altijd mensen naar me kijken. En uh, je leeft uh, wat dat betreft in een gouden kooi of een glazen kooi. En uh, daar, daar moet je van bewust zijn. Ja. En uh, dat, dat is wel heel. Uh, wennen is dat. Uh, ook vanwege het feit dat je gewoon publiek bezit bent. Ja. Als je, het maakt niet uit waar je staat. Mensen uh, spreken je aan. en uh, uh, ja, Ik vind altijd, uh, dat uh, daar ben je voor gekozen. Dan moet je altijd de luisteren doorgeven. Ja, ja. En had dat ook consequenties voor je privéleven? Uh, nee. nee, niet zozeer. Omdat ik daar uh, mijn partner heel goed over heb, heb, heb gehad van tevoren. En ja, het, het valt te staan natuurlijk uh, op, je, op, je, op je thuissituatie. Kijk, in eerste instantie is het wel zo van uh, ik ben wethouder en zij niet. Dus dat betekent dat, uh, dat zij uh, in mijn beleef niet altijd mee hoeft te gaan. Maar ja, bijvoorbeeld bij uh, Koningsdag, gesteken Koninginag, ja, dan moet. Uh, nee, dat is geen moeten, maar dan verwacht dan ik wel dat ze meegaat. Ja, ja, ja. Ja. ja, je doet samen dingen, nog even terugkomend op je dagelijkse werkzaamheden. Hoe, hoe moeilijk of makkelijk is het om een organisatie aan te sturen. waarin je geen zeggenschap hebt? Nou, je stuurt niet aan, hè? Je geeft alleen uh, je, uh, welke, welk beleid je hebt. Ja? En uh, ah, de, ja. degene die het, die, die, die het aanstuurt. is de gemeente ja. met zijn mm -hmm. afdelingshoofden. Ja, dat is, mm -hmm. dat is ook heel lastig. Want, Echt een uitvoering, maar jij hebt een controlerende taak. Uh, oh, absoluut. Ik wil wel dat je ja. beleid uitgevoerd ja. Ja. wordt. Klopt, maar uh, het is niet zo van als iemand zijn afspraak niet nakomt... dat ik uh, kan zeggen van ik pak een lineaal... en ik geef een tik op de vingers. Nee, dat, dat kun je niet. En toch ja. zou je die tik willen geven. Ja, hoe, soms wel. Hoe geef je die dan? Uh, Door het afdelingshoofd en de gemeentesecretaris aan te spreken. Ja? Ja. En zeg, dit waren de afspraken en het ja. gebeurt niet. Of ja. het gebeurt niet ja. op een manier die ik ja. wil. Dat is de enige manier. Dat is af en toe wel lastig ook vanwege het feit... zoals je zelf aangeeft dat ik uit het bedrijfsleven kom en dat het... Uh, ja, jij was dat ja. niet gewend. Ik ben dat, ik was dat ja, niet gewend. Jij was de baas... En het moest gebeuren zoals ja. je wil. Dan kun je mensen rechtstreeks op aanspreken. Ja. En dat kon nu niet. Nee, dat is wel uh, afgelopen. Dat lastig. was wennen. Ja, dat, is, uh, dat blijft. Maar dat is best wel een hele rare positie wat je hebt. Ja. Maar ook wel in principe logisch. Want uh, ja, kijk, je, uh, je, ik, ik zie het altijd zo: van, je hebt een bedrijf die heeft een directeur. En uh, een raad van commissarissen en een raad van toezicht. Zo zit eigenlijk ook de, ja. de politiek in elkaar. De ja. ja. raad van ja. commissarissen die wegen nemen, uiteindelijk de beslissing. En de raad van toezicht, dat is de gemeenteraad. Ja. Ja. En dan krijg je het andere facet: dat is het overleg met je collega's. Ja. Terwijl het uh, collegeoverleg, uh -huh. uh, daar heb, jij, uh, heb je je collegeprogramma voor. Ja. Dus de discussie is al geweest. Of ja. dingen gebeuren zoals ze moeten gebeuren. Klopt, je hebt een programma wat je gaat uitvoeren. Ja. Dat programma wordt wat jou betreft aangestuurd... door de punten die het CDA daarin aanvoert. Uh, nee, ik denk dat ik, dat ik... Misschien vind je dat heel raar dat ik het zeg, maar kijk... ik. Ik ben een wethouder voor alle partijen. Uh, niet, ik ben sowieso je bent een... geen CDA-wethouder? Ik ben wel een CDA-wethouder om het CDA-geluid te, te geven. Alleen in mijn optiek is dat je als wethouder verder komt... dat je alle partijen bedient. Ja. Maar het CDA heeft gekozen om jou als wethouder ja. neer te zetten... omdat ze een zeker deel van hun programma terug willen zien. Klopt, maar en het dat, beleid. Dat, en dat komt dan in het coalitieakkoord. Want anders gaat een politieke partij als het CDA niet uh, in een coalitie zitten. Ja. Omdat ze een groot deel van haar programma dan in het coalitieakkoord terecht moet komen. Ja. Ja. Dus dat betekent dat dat geluid er al in zit. Ja. Maar goed, in Nederland werkt het zo dat uh, als je een coalitie aangaat... dan is het uh, een kwestie van geven en nemen. Ja. En uh, dat is ook het, het, het mooie van, van een, het politiek stijl wat we hebben, het dualisme. Is dat ik het, als wethouder uh, voer ik het coalitieakkoord uit. Ja. En als uh, uh, fractie uh, kan je eventueel aan de geluid laten horen over punten wat niet in het coalitieakkoord staat. En uh, nee, dat is ook in het verleden ook wel, uh, afgelopen vier jaar uh, af en toe gebeurd. En dat is prima. Ja. En daar zijn ook hele zinnige discussies over gehad. Maar goed, als wethouder ben je gehouden aan uh, het college. En dat betekent ook dat uh, wat het college heeft uh, besloten, dat je daar achter staat. Ja. En als je het, uh, een fractie uh, als het CDA zijn daar een andere mening over is, dat mag dat. Ja, ja dat is dualisme. Ja. In principe zou je niet eens een cda hoeven te zijn om daar te nee. zitten. Je kan door het CDA naar voren geschoven zijn als specialist. Ja, me, Om je kennis ah, en, ik hoor en niet om doktor. je politieke kleur. Mijn dochter is wakker, hoor oh. oh ja. Oh. Maar ga verder. Ja. Nee, als het dringend wordt, ga verder. Nee, Ze erbij, anders hier. Nee, ga verder. verder. Oké. Oh, ja. okay. uh, moet je onderhandelen in het college met die uh, vergaderingen? Of valt dat erg mee? Met je collega's? Natuurlijk, dat komt wel eens voor, ja. Bij hele moeilijke punten is dat ook een kwestie van onderhandelen. Dat uh, werkt hetzelfde als in de gemeenteraad. Hetzelfde. Ja. In feite moet je ook coalities sluiten. Ja. Maar goed, kijk, een besluit wat, wat ik al zei: van een besluit wat het college heeft genomen, daar sta je dan achter. Ja, dat, dat ben ik met je eens, want dat heb je Tenzij zo. je ja. dan een, een minderheidsstandpunt inneemt, maar ja. dat gebeurt zelden. Oh ja. Ja. Ja. Ja. Ja, nou ja? ja, ik kan me er wat bij voorstellen. Je hebt een coalitieakkoord en, ja. en je hebt een. Uh, een collegeakkoord ook ja. nog. Uh, wat daar natuurlijk naadloos op moet aansluiten. Het coalitieakkoord en het coalitie klopt, raadsprogramma. Dan. Dat ja, is ja, eigenlijk ja, wat ja, je bedoelt. Ja, ja. ja, ja. Uh, goed. Dus die, die collegevergaderingen. Daar ben je het al vrij snel ineens. Als je, mee, als je een goed programma daar uh, hebt liggen. Ja, kijk, wat dat betreft. Uh, ik denk dat, dat uh, 30% wat in het college komt. staat in het coalitieakkoord. En 70% niet. Oh. <laughs> Omdat het gewoon de dingen van alle dag zijn. Ja. Want en uh, kijk, wat dat betreft een coalitieakkoord. Uh, volgens mij was het acht pagina's. Ja, ja daar staat niet helemaal uh, tot aan uh, de letter uitgetekend nee, wat, het, uh, wat het is. Nee, nooit. Dus, uh, en ook de, de, de situatie kon veranderen. Kijk, uh, in 2010 uh, was de wereld anders dan in 2014. Ja, ja. ja. dat is waar. Dus uh, ja, je moet wel bij de, de, bij de geest van de tijd uh, blijven. Ja. Nou, ik, ik denk daarbij aan, uh, aan, aan een punt uh, voor wat betreft lasten voor de burger. Waarbij CDA VVD heel duidelijk niks verzwaren. Dat waren heel. De, de waarzaal, ja. dus het Partij van de Arbeid stond daar wel voor open. En, uh, geeft dat dan toch niet lastige uh, discussies in het college. Of laat je dat als punt zitten dan? Nee hoor, dat geeft uh, zinnige discussies in het college. Alleen op een gegeven moment maak je daar een afweging over. Ja, ja. oké. Okay. En uh, ja. Ik begrijp dat jij daar geen problemen hebt gehad uh, in je afgelopen periode. Nee, niet. Uh, nee. nee, absoluut niet zelfs. Als je daar nou op terugkijkt uh, op die periode, die vier jaar... Heb je vermaakt? Heb je de campering gehad? Ja, soms wel, uh, meestal wel, soms niet. Nee, oké, okay, goed, Het is ja. in elke job zo. Dat is in elke job zo. Nee, ik, wat dat betreft, uh, wat ik ook in uh, afgelopen dinsdag zei, van ik zou het zo over willen doen. Ja? Ja, wat dat betreft uh, heb ik wel genoten van de afgelopen vier jaar. Je hebt veel geleerd natuurlijk ook. hè? Ja, oh, absoluut. Ja, ja ik uh, kan het iedereen aanraden. Het is een mooie leerschool voor iedereen. En ga je het missen? Uh, ja. Dat denk ik wel, omdat uh, de zandvoort toch uh, in mijn hart zit. Ik ben er geboren en getogen. Ja. Dus het blijft, uh, zal altijd mijn dorp zijn en blijven. Ja. En uh, ja, wat dat betreft is het gewoon een behoorlijk eerbaar... om uh, je eigen dorp uh, een uh, bestuursfunctie te hebben. Ja, zeker. Dus uh, ja, dat, uh, dat, uh, ja, dat is het mooiste wat er is. Ja. Dus dat ga ik zeker missen. Ja. Uh, je hebt besloten om niet een volgende periode in te gaan als wethouder. Of wethouderskandidaat. Wat ga je dan doen? Ja, dat weet ik in principe nog niet. Kijk, uh, mijn situatie is... Uh, sinds november wat, uh, wat veranderd. Ja. In november heb ik uh, mijn dochter gekregen. Die hier mooi zit te En uh, Maar goed, dus zij is ernstig ziek. En uh, ze wordt ook niet oud. Nee. Dus uh, dat betekent ook dat het uh, veel zorg is. En uh, nee. ja... In de eerste instantie had ik me voorgenomen om uh, in december te starten met solliciteren, maar uh, ja, er staat mijn hoofd op dit ogenblik na, na, nee, niet naar. Nee, nee dat nee, kan me En uh, wat dat betreft uh, is het wel fijn om even gast terug te nemen, ook voor, om voor haar te zijn. En uh, ja, ja. oké. Okay. En voor dus, haar te zijn. Ja, ja. Goed. Uh, maar dat betekent niet dat ik... Uh, ja, ik ga sowieso wel de komende periode starten met solliciteren. Maar ja, de markt is een beetje... Is wat lastig. Is wat lastig. Ja. Uh, maar je hebt al duidelijk wat voorbereiding gemaakt... voor een politieke ja. carrière naar ja. de provincie toe. Ja. Dat is toch een aantal stappen die je gezet hebt. Ja. Uh, dat is ook iets wat serieus voor de toekomst uh, voor jou een optie is? Ja, zeker. Een, een, een professioneel politicus... Ja, wat mij betreft wel. Ja. Ik, uh, afgezien van uh, het wethouderschap in een gemeente is raadslid nou niet echt een carrière. Uh, nee. Het is maar een stukje van je leven. Kijk, wat dat betreft, uh, als je me vijf jaar geleden had gevraagd uh, wil jij wethouder worden, had ik je uh, totaal gezegd nee, dat wil ik niet. Maar ja, ik ben het wel geworden. Oh, een jaartje later, zei ja, ik ja, hoor. jaartje later zei ik ja hoor. Een jaartje later zei ik ja. En uh, ja, wie weet wat je, je kan van tevoren kan het niet plannen. Dat overkomt je, je ja. denk ik. Ook. Je laat het nu gaan zoals het is. Ja, zeker. En uh, je hebt wat voorbereidingen voor een politieke carrière. Nou de, in ieder geval de provincie als volgende stap. Ja. Uh, niet meer op gemeentelijk niveau. Ik zeg nooit duid. Nee, ik wou zeggen. Nee. Uh, we zitten nu vier jaar hebben een fractie van het CDA. Maar het zou kunnen, zomaar kunnen zijn dat je de volgende vier jaar... Dat zou best kunnen. Daar ...wel weer ja. opduikt. Dat zou best kunnen. Nou, Oké, okay. goed. Het is helemaal duidelijk. Het is ook duidelijk dat, uh, dat je genoten hebt van je wethouderschap. Ja. Dat heb ik zeker. En uh, dat je een andere fase van je leven ingaat op dit moment. Ik wou je bedanken. Voor ja, jullie gesprek. ook. Ja. Het was een exit interview. Nou, bedankt. <laughs> ja, Zoals ja. in de zaak al even ja. gezegd wordt. Uh, maar leuk om te horen dat je ervan genoten hebt. Oké, okay. dank jullie wel. Okay. Dank je wel, Andor. Andor. Goed, wij gaan verder. De laatste farewell, Andor. <laughs> met het laatste onderwerp, Gerrie. Ja. Het, ja. Uh, en De dat beoogd, een... uh, beoogd voorzitter, bedrijventerrein, Ja, we zijn liever verder. We zijn oh, oké. Okay, okay. ja, maar misschien even een opmerking vooraf. Want ik uh, las, uh, of ik hoorde vanmorgen uh, jullie aankondiging. Uh, ik wil graag wat uh, vertellen over het, voor, uh, het voortraject ja? en mijn rol daarin. Ja. En uh, als het gaat over het beleid wat we willen gaan voeren, want ja. er is inmiddels een bestuur, uh, is het onze bedoeling om uh, tussen nu en twee, drie weken te komen met een persbericht... en ja. een, uh, een, een radiobericht. Ja? Op basis daarvan zullen wij aangeven wat wij beleidsmatig in ons ja. hoofd hebben... wat wij willen bespreken. Dus ik zie dit, uh, dit uh, interview echt een beetje als om te vertellen... Uh, hoe is het hier zo gekomen? Ja, dat... en, en waarom komt die hoge door die geen ondernemer is? Je haalt de vraag uit mijn mond, <lacht> <Nee>. <lacht> Moet je geen baantje hier hebben Bij uh, nee. de radio... Nou nee, oh, ik heb het druk genoeg, maar uh, ik, ja. ik, vol nou, overtuiging. We zoeken nog een presentator. Dus. <laughs> ja, er is ja. een ja. van die presentatoren. is Nou ja, maar er is er een weggelopen. Of weggelopen, nou ja. Je had geen tijd ja. Ach, je ja. had geen tijd meer. Er zijn zoveel maar, uh, het is allemaal vrijwillig. goede mensen in dit mooie ja. dorp. Ja. ja. Want, inderdaad het, wat we bogen, is van uh, hoe is het nou allemaal zo gekomen? Ja. Want, het ligt er al jaren, dat industrieterrein, met allerlei bedrijven erop. En ineens gaat er een vereniging komen. Er gaat georganiseerd gewerkt worden. De uh, vraag is, in die volgeschiedenis... Hier moet je bijna blij van worden, zoals je dat zegt. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, misschien is het toch goed om daar even te vertellen even, wat we dan... Even niet gezien, waarom, waar ja. is de noodzaak in? Nou, dat ga ik je vertellen. Uh, er is uh, vorig jaar... En vorig jaar, mm. is er een nota uitgekomen... een nota van uitgangspunten van de gemeente. En daaraan heeft de gemeente gezegd... wij moeten wat met die bedrijfsterreinen ja. die er allemaal liggen. En er, zijn, er gelden een vier, vijftal bestemmingsplannen. En die bestemmingsplannen zijn allemaal verouderd. Ja. En die moeten worden herzien. En er komt dus binnen afzienbare tijd... een nieuw bestemmingsplan voor het hele gebied. Nou, dat is prachtig. Maar uh, dat heeft nogal wat om... Om handen. Ja. De ondernemers, en er zitten nogal wat zandvoortse ondernemers. Die zeiden, ja, dan moeten we wel proberen een goede gesprekspartner te zijn voor de gemeente. Doen we dat niet, dan zitten we met 30 of 40 ondernemers uh, uh, allemaal onze eigen belangetjes te verdedigen. Laten we nou eens kijken of we iets kunnen structureren. En in die context zijn een paar ondernemers bij mij gekomen. En die hebben gezegd, Hans Hoogendoorn, je was vroeger wethouder. Uh, toen is economie, ik heb dat acht jaar mogen doen. En uh, in alle bescheidenheid durf ik te zeggen... dat we toen uitstekend contact hadden, ook met de ondernemers. Mm -hmm. Mm -hmm. He, en dus, toen hebben ze gezegd, zou jij voor ons wat kunnen betekenen? Toen zei ik, nou, ik, ik ben geen ondernemer... dus als ik al wat ga betekenen... dan zal het als onafhankelijk uh, minst moeten zijn. He, ik heb geen belang daar te vertegenwoordigen. Dat is tegelijkertijd ook je kracht, als ik begrijp ja. ik bedoel. Ja. Dus er zijn twee dingen die... Hebben toen door mijn hoofd gespeeld. Ik heb niet gelijk gezegd. Ja, dat doe ik. Ik, uh, op de eerste plaats heb ik echt een Zandvoorts hart. Mag ik het zo zeggen? Ik bedoel, ja, ja. als je hier. Ja, ik ja. woon hier nu bijna 50 jaar. Ja. Uh, Dan mag dat wel, ja. Dat zandvoort ja. Dat is maar in mijn hart uh, gegoten. En, er is niks beter dan wanneer uh, we met elkaar dit dorp lekker kunnen upgraden... en op een goede manier verder gaan. Dat is één. Maar twee heb ik toch ook uh, voor de ondernemers altijd een, een, een zwak gehad. Nee. En met name ook de ondernemers waar we nu over gaan praten straks. Over de bedrijventreinen. Ja. Omdat je deze mensen kent. Verschillende ken ik het. spreek ik ook nog regelmatig. En dan denk ik, potverdoorie. Hardwerkende mensen... He, soms misschien een beetje uh, wat vlot uh, uh, met kritiek op uh, wie dan ook. Uh, maar het is wat mij betreft zeer de moeite waard om wat voor die ondernemers te doen. Dus dat waren twee overwegingen die bij mij speelden. Maar toen zei ze, ja want dan zouden we wat moeten structureren. Toen zei ik, ja dat is prima, maar ik vind het van belang om te weten hoe een gemeentebestuur... wat daar zo is, straks met name zaken mee moeten doen, daartegen aan kijkt... Dat heeft ertoe geleid dat ik toen geweest ben bij de toenmalige wethoudster, Belinda Geurens. Ja, ja. Want die had een portefeuille. Ja. Ja. En toen heb ik gezegd, luister, wanneer de ondernemers zich gaan verenigen... mag ik dan ervan uitgaan dat we op een adequate, een open manier met elkaar zaken kunnen doen? Toen zei ze, nou, ik zou niks liever willen... Want het is niet niks wat er de komende jaren aankomt. En als wij goede gesprekspartners hebben... goede ondernemers, goede woordvoerders... dan zou ik dat alleen maar toejuichen. Nou, daar was ik heel erg blij mee. Ja. Ja. Dat uh, even geleid dat wij de ondernemers bij elkaar geroepen hebben. Er waren er al een aantal die zich uh, hadden aangemeld... om mee te denken over het hele gebeuren daar. En toen hebben we een bijeenkomst gehad in de blauwe tram. En toen is er... Uh, gevraagd aan de daar aanwezigen... wat vindt u ervan om tot de vereniging te komen? Want je moet natuurlijk wel ja. je draagvlak hebben. Ja, ja. Dat is één. En twee, wat zou u ervan vinden als we dan... hoog door de vragen daarvan voorzitter te worden? Onafhankelijk voorzitter. Dus wel uh, uh, als gespreksleider uh, bij de vereniging... ook uh, samen met bestuursleden de uh, ondernemers representeren... En daar werd eenstemmig gezegd, dat zouden wij graag willen. Nou, dat was voor mij eigenlijk het moment dat ik zei... nou, als er zoveel vertrouwen uitstraalt... wat moet je hebben als je geen vertrouwen hebt... dan moet je er helemaal niet aan beginnen. He, dus ik ben volstrekt onafhankelijk. Ik heb geen belangen erin. Ik word er niet voor betaald. Dat is nee. allemaal gewoon even goed om te zeggen. Want dat houdt mijn onafhankelijkheid water. Dat is gebeurd. Vervolgens is er een nieuw college aangetreden. Toen denk ik, ja, dan moeten we even weten of die oude filosofie van het houtcollege, of dat ook, uh, gedekt wordt door het nieuwe college. Oh, je hebt een interessante wethouder tegenover. Dat wou ik horen, dat wou ik horen, dat wou ik horen. Uh, maar er is een nieuwe... kijk het nieuwsgierig uit. Er is een nieuwe coalitie aangetreden en ik heb uh, vorige week een... Uh, een uh, informeel gesprek gehad met de portefeuillehouder. Uh, nou, uh, een economie? Of, uh, uh, ja, de, de de in ieder geval... Uh, degene die uh, het bedrijf... erin de portefeuille heeft. Dat is in dit geval Gert-Jan Bluis. Ja. De wethouder. Daar heb ik een gesprek mee gehad. En ik heb hem eigenlijk dezelfde vraag voorgelegd... als aan blinden Ik zei, joh, uh, kunnen wij op een adequate manier straks... Nou, ook hij was erg enthousiast als ondernemers op deze wijze ja, maar met elkaar je samen. Je hebt gaan. meerdere facetten. Je hebt ook ruimtelijke ordening. Zegers, Zegers. En je hebt ook economie. Dat zal allemaal komen. Je zult in onze... In onze dus je uh, hebt met alle drie de wethouders... Ja, wij zullen we zullen met het hele college te maken. Ja. We zullen met ja. het hele college te maken hebben. Dus er zijn natuurlijk maar, een heleboel facetten bij jullie... Uh, nee, maar daar. dat En daarom zul je ook uit ons persbericht de komende weken zien... dat wij een verdeling maken over het gebied... Je zult zien dat daar een aantal mensen uh, verantwoordelijkheden krijgen. En dat betekent dat wij eigenlijk in de volle breedte met het college aan de slag zullen moeten gaan. Ja. Nou, daar hebben we alle vertrouwen in. En uh, als je ons persbericht krijgt, ja. en nogmaals, dat verschijnt deze maand. Dan is het misschien aanleiding om eens op een aantal zaken in te gaan die spelen in het gebied. Wat dat daar het een en ander moet gebeuren, dat is... Uh, Buiten kijf. Ja, nou, ja, ja, ondertussen is Patrick Berg ook <laughs> aangeschoven. Welkom, Patrick. Allemaal. Goedemorgen allemaal. Patrick en ik hebben het wel eens in het verleden over gehad. Er is ja. ook nog een aspect ja. bewoners. En want je, ja. je zit midden in een stik. Stik. bewoning ja. ook. Ja. En die contacten moeten ook goed zijn. En daar zul je in dat persbericht wat we uitbrengen over 14 dagen ook wat over ja. lezen. Ja. Want we zullen het met elkaar moeten doen. Ja. He? Het ja. is een, een, een bedrijf voor ondernemers. Dus het is een vereniging voor ondernemers. Ja. Maar wij... Zij natuurlijk ons ook aan het beraden als, uh, als bestuur uh, hoe wij op een adequate manier de bewoners daar ook bij kunnen betrekken via participatie enzovoort. Ook daarover zullen je de komende weken bericht krijgen. Oké. Okay. Uh, maar ondanks dat de persbericht wat gekomen wat, wat zijn zo'n beetje de, de hot items op dit moment? Waardoor het allemaal redelijk urgent is. Wil je daar alvast wat over zeggen? Nou ja, ik bedoel, er is, één, er is één punt. En dat maakt alles zo urgent: er moet een nieuw bestemmingsplan komen. Ja, is dat was het water van de Noordzee niet af dat moet komen. En dat kan ook geen jaren meer duren. Ik wou zeggen, gaan jullie streven naar... ik noem wat, binnen een jaar, binnen twee jaar? Nou, kijk, de gemeente die heeft een bepaald streven... die moet met een bestemmingsplan komen. Ja. Maar ik mag aannemen dat als de gemeente... met een bestemmingsplan uh, uh, hmm. komt, concept... dat dat behoorlijk doorgesproken wordt. Dat we weten uh, waar we met elkaar aan beginnen... en waar je met elkaar afspraken over kunt ja. maken. Dus primair is het vanuit de overheid belangrijk... dat er bestemmingsplan komt. komen. Ja. Maar voor de ondernemers... Maar ook voor de bewoners in het gebied is het buitengewoon belangrijk om te weten. wat komt in zo'n bestemmingsplan te staan? Wat kan wel, wat kan niet? Nou, daar hebben wij ons op gevat. In een vorig gesprek met Han Cohen, de wethouder Ruimtelijke Ordening, heb ik begrepen. Uit zijn woorden dat bestemmingsplannen een hele hoge prioriteit bij hem hebben. Ja, dat zal wel moeten, want de Rijksoverheid. Uh, die zit dus er ook hebben. Nu is in het gebied zijn alle bestemmingsplannen zijn, uh, die nu gelden... Die zijn sinds oprichtingstijd. Dus... Uh, <laughs> Sommigen uit 1967, 1968, Max Planck staat 1980. En in juli, 1 juli 2008 is er een Rijksoverheid heeft besloten... dat bestemmingsplannen mogen niet ouder zijn dan 10 jaar. Had de gemeente uh, kreeg vijf jaar de tijd om hun huiswerk op orde te krijgen. En dat had consequentie dat 1 juli 2013... zijn de bestemmingsplannen die nu gelden en ouder zijn dan 10 jaar... Mogen er geen lezerskosten worden gegeven? En dat is in Zandvoort ja, maar, in het geval. Laten we nou niet op de techniek ingaan, ja. Petrie. Ja. Nee, dat nou, is wel het belangrijk. Het onafstreden is wat hij zegt. Er mm. moet een nieuw bestemming moet een ja, nieuwe bestemmingsplan maken. Ja, dat is onze basis. Ja, ja. En wat er allemaal gebeurd is in het verleden. Het geldt dat ook voor het Keesumstraatgebied. Ja, nee, het, het hele gebeurt. Ja. Ja. Dus centraal staat dat nieuwe bestemmingsplan. Ja. En als je een nieuw bestemmingsplan maakt, is het verstandig om dat in goed overleg met de betrokkenen te ja, doen... Zeker, en proberen ja. tot een vergelijk te komen. Want niemand zit erop te wachten. Als er straks een bestemmingsplan door de raad zou worden vastgesteld... waarbij vervolgens uh, vrienden, vijand, uh, juridische procedures... kortgedingen enzovoorts, het kost dat het barst... De intentie van ons zal zijn, maar dat zal wel blijken straks uit het persbericht... dat wij proberen, in goed overleg met elkaar, toch wat moois te komen. Ja, even voor de ja, luisteraars. Ja. Over welk nee. gebied praten ja. we eigenlijk? Het is heel duidelijk, langs de kamerlinge straat ja. en de spoorlijn, spoorlijn. Nou, daar zit industrie en wonen, trouwens. Uh, maar het omvat wat meer, hè, waar we nu over praten. Uh, ik noem maar even het Korredeksterrein. Alles, maar dat is de Noorderduinweg daar, ja. de Curiestraat. Groot gebied, ja. Al, al, al de... Al de, de straten, zou ik bijna zeggen, die grens aan de kamerling onderstaan. Ja, er staan daar mm. allemaal loodsen. Exact. Uh, exact. Ook aan die kant van de van de onderstaan. Aan beide kanten. Ja, aan beide En er kanten. liggen, er liggen uh, allerlei ideeën wat je met dat gebied zou moeten doen. Mm. Daar hebben wij bepaalde opvattingen over. Daar heeft de gemeente opvattingen over. En nou eens maar kijken of we met elkaar dan mm. tot iets leuks kunnen komen. Oké. Okay. We gaan even het gesprek in tweeën doen. Even muziekje ja, tussendoor. Uh, en dan, uh, dan gaan we zo verder over. Wat gaan we er nou mee doen? Of wat willen jullie ermee doen? Ja. Uh, Raccoon, No Mercy. Met gesprek over de vereniging in oprichting voor het bedrijf Tijn Nieuw Noord, maar we hadden voor de pauze al besproken. Dat omvat wat meer dan alleen maar die strook tussen Spoorlijn en Kameling Onderstraat. Er ligt aan de andere kant van de kamerling Onderstraat ook nog het een en ander aan bedrijven. En uh, we hebben daarvoor Patrick Berg en Hans Hogendoorn. Hans als uh, beoogd voorzitter. Of nee, ja, het is, is al vastgesteld. Het al soort soort, ja. Ja, ja, het is ja, vastgelegd. Het okay. is vast, is vastgelegd. Oké, okay. okay, Hans als uh, voorzitter. Uh, nog even recapitulerend. Er komt over een week of twee, drie een persbericht... waarin exact. alles uiteengezet wordt. Waar het bestuur aangeeft wat we gaan ja. doen, wat mm -hmm. we willen gaan doen, mm -hmm. et cetera. Mm -hmm. Maar wij en de luisteraars zijn een beetje nieuwsgierig... wat we mogen verwachten van jullie. En we hebben net al gehoord het waarom. Het moet nu een keer gestructureerd worden. En er moet een beetje haast achtergezet exact. worden. Ja. Goed, we praten over een vrij uitgebreid terrein... waarvan een groot deel op dit moment... Helemaal leeg is. Oftewel waar de ex-waterzuiveringsinstallatie stond. Behoort dat ook bij jullie plan? Exact, dat hoort eruit bij. Ook daar gaan wij bepaalde opvattingen over neerleggen. En, uh, maar ja, nogmaals. Uh, Uit. <laughs> ja, ja, nee, nee, oké. Okay. Nou, hij is een goede journalist. Maar, het, toch maar het hele gebied daar, aan weerszijden van de Noordaardweg. Ook het oude gebied van de waterleiding. Ook dat wordt allemaal bij het gebeuren betrokken. Ja, eh... Uh, de gemeente heeft het bestempeld als uh, in het in Parel aan zeepstuk, uh, stuk, dus uh, uit de 2008, meen ik, uh, als beoogd bedrijventrein. En daarom Valt van de, de waterzuivering. Ja, de, ja. de gemeente die heeft het als, als beoogd bestemmingsplan ja. bedrijven trainen. Ja. Dus dat is niet een insteek waar wij uh, richting nee. aan hebben gegeven. Nee. Dat is puur 2008 al gebeurd, zes jaar geleden, met uh, Paranacee, ja. Ja. structuurvisie. Ja. Ja. Ja. Ja. Zijn er behalve het, uh, de ontwikkeling van het hele gebied uh, nog andere speerpunten? En dan moet ik als bewoner uh, van die buurt zeggen... mogelijk een klein beetje orde en netheid... Ach, het is onomstreden dat ook al dit soort facetten... zullen we natuurlijk met elkaar uh, doornemen. Uh, de verkeerssituaties, alles wat daarmee aan annex is. Ja. Veiligheid. Het, het gaat uh, ja. niet alleen ja, ja. Om, uh, om de ondernemers en het bedrijventerrein. Er zitten allerlei er merken. Er komen allerlei andere dingen ook een rol spelen. Kijk, als daar, ik zal één voorbeeld doen, maar Daar ga ik er echt niet verder op in. Uh, als daar mensen zitten, uh, een transportbedrijf bijvoorbeeld... met uh, auto's die... Echt moeten manoeuvreren door Zandvoort. Ja, ik zie het al. Dan, het helft, dan ja. is het toch volstrekt in de reden dat je, als je komt tot herstructurering van wegen, dat je dan tegen die ondernemers zegt: joh, kom eens even praten, uh, kijk eens even naar die tekeningen, kan dat? En nu zien we vaak dat dat gebeurt terwijl men bezig is, of dat het al gebeurd is, en dat. Uh, bijvoorbeeld grote transporteurs zeggen, ja pot We kunnen die bochten of we kunnen ja. dat ja. natuurlijk niet nemen. Nee. Nou, dit soort dingen, weet je dat is één zo'n facet. Uh, daar wordt er bij betrokken. Maar ja. het, zal, het zal alle collegeleden gaan raken. Daar ben ik ja. overtuigd. Ja. Ja. ja, nou, als. Uh, je, we hebben natuurlijk nog, uh, en dat is echt een hot uh, politiek item, is bewoning. Ja. Boven bedrijven en dergelijke uh, omstreden. Komt ook aan de orde. Ja. Uh, ik zou als uh, buurtbewoner best wel daarin betrokken willen worden... want ik zou het fijn vinden. Overigens. Dan moet jij naar de politiek Socia kijken. So sociale controle is heerlijk. Wij hoeven daar geen tuincentra met maar één soort plantjes. Uh, alsjeblieft. En als daar een sociale controle is... denk ik dat dat uh, de buurt een stuk veiliger Feindiger, en prettiger ja. maakt om te wonen. Dat ja. is maar één aspect. Ja. Maar zijn dat dingen waar jullie ook mee moeten Niet alleen de economische zaken nee, of nee, nee, ook de bewoners. We zullen het met elkaar moeten doen. En het is net wat Patrick aangaf. De uh, afgelopen dertig jaar... Heeft dit iedereen over elkaar heen gerold? Er dus zullen ongetwijfeld wel een aantal situaties zijn waar we zeggen... dan moeten we eens even indringend kijken. Wat zal de gemeente vinden? dat zullen wij vinden? Ik uh, ja. kan me geen conflict eigenlijk nou, voor de geest halen. Wat dat er geweest weleven. is. En dat moet iedereen goed beseffen. Ja. He, en als wij, wij... Wij verdiepen ons op, uh, op het ogenblik ook in uh, milieunormen... Uh, uh, wetgeving ja. enzovoorts. We weten uh, wat de VEG daarvan vindt op een aantal terreinen. Nou, daar zullen wij gebruik van maken in ons overleg met de gemeente. Ja. En volgens mij moet er echt wat moois uit kunnen komen. Ja. Waarbij, we niet, waarbij niet gezegd is... Uh, we willen niks. Het zal over en weer uh, zullen we En, en is doen. er al met bewoners uh, gesproken in, in het verleden? Ongetwijfeld, neem ik aan. Ja, ja, er, maar... Patrick wel, ja. ja, ja? er is natuurlijk wel. Uh, Vorig jaar oktober is er een belangengroep opgericht. En bij die belangengroep uh, waren 80 mensen aan, ingeschreven, waarvan ja. 50 ondernemers. En. Uh, een stuk of bewoners. Twi ja, twintig bewoners. En ook uh, de pers zat erbij. Iemand van de gemeente zat erin in die mailinglijst. Dus er was al met een aantal bewoners. Die kregen al iedere keer vorig jaar nieuwsbrieven van de belangengroep. Alleen uh, op verzoek van uh, onder andere van gemeenten. Wil je je sterker maken? Is het, was het verstandiger? Werd aangegeven om de belangengroep... En, uh, Vorig jaar oktober hadden we ook niet kon, kunnen voorzien als ondernemers op het gebied... Eh, dat er zoveel ondernemers zich zo in zo'n korte tijd zouden aansluiten. Okay. En eh, daarom is nu een, negen maanden later is besloten om er een officiële vereniging van te maken. Duidelijke structuur te geven dat we een bestuur hebben die eh, naar buiten opereert... Die, eh, uh, dat ieder in, in het bestuur zit van ieder stukje bedrijventerrein. Dus het stukje Max Planckstraat zit iemand als bestuurslid in het bestuur. Het stukje van de Noorderduinweg zit iemand in het bestuur. Dat ieder terreintje evenredig vertegenwoordigd is. En dat er niet belangen worden overgeslagen. Nee. En uh, daarom vinden we het ook... We hebben nu, uh, office, op het moment uh, is er in de vereniging... Uh, minimaal vijf bestuursleden. Dus dat is ieder terreintje. Um, penningmeester, secretaris en een beoogd... Um nee, nee, nee, hij is ook echt, hoor. Voorzitter, ja. wat? Dus nee, nee, er is voorzitter... Ja. of Sorry, er is voorzitter. Uh, ieder terreintje ja, ja. heeft een ding. er zijn vier ja, leden nee. en ik ben dan penningmeester secretaris. Nee. Vandaar dat we vijf leden hebben. Ja. Maar um, we kunnen naar acht leden toe in, in, in het bestuur. Dat we van ieder terrein een extra kunnen afgevaardigden, als dat nodig is... Zo ja. blijken te zijn, eh, dat we van ieder terreintje... twee bestuursleden krijgen. Dus dat er, een goede, goede Ja, we willen goed vertegenwoordigen. Ja. En niet dat er één belang... Voorop staat. Nee, nee, nee, nee. Dus dat is. Dat is helder. Uh, in december is uh, die bijeenkomst geweest. Uh, in de Brandwekkers en de Medie. Meteen. Nee, dat was in juli vorig jaar alweer. Dus is het al juli? Ja, juli vorig oh. jaar. 3 juli vorig jaar. En het okay. was puur een informatiemoment. Ja. Ik wou zeggen, is daar nu wat uit voortgekomen. of was het puur informerend? De, geme de gemeente organiseerde dat toch? De gemeente organiseerde dus, ja, dat. Ja. Gemeen, maar er kwam natuurlijk uit dat er een, uh, een, een, een, een nota. Van uitgangspunten voor het bedrijventrein is ja. Uh, ja. Uh, voorgesteld in, in uh, december. De allemaal belanghebbenden, oh, december, die kon, december. Belang, alle belanghebbenden die konden daar uh, hun zienswijze op indienen. Hmm. Uh, maar toen werd het in mei kwam het nieuwe college aan de, aan, aan, aan ja. de bewind. En die heeft gezegd, wij hebben andere uitgangspunten in het coalitieakkoord vastgesteld. Dus die hebben, die, die hebben dat stuk teruggetrokken. En daarom uh, hopen wij middels onze vereniging en, en, en dat, die, dat, uh, dat we met het college... Ja. Uh, ...en uh, dat we daarin overleg over kunnen Dat ja, ja, ja. Betekent dat uh, jullie zwaartepunt onder andere bij uh, ruimtelijke ordening gaat liggen? Je praat over al die terreintjes en dergelijke. Dus ik begrijp toch uit jullie woord dat daar een zwaartepunt voor jullie ligt. Nou oh, nee, ik denk niet nee. dat dat zo is. Kijk, een bestemmingsplan is per definitie een uh, ruimtelijke ordeningszaak. Uh, ja. ja. Maar in een bestemmingsplan moeten allerlei belangen afgelogen worden. Okay. Hè? En dan ja. gaat het niet alleen over, uh, over het ordenen van de ruimte. Van uh, waar doen we dat en, wa en ja. wat bedrijventerrein. Maar je zult op allerlei andere aspecten. Het wonen, het, de milieunormen, overal zullen rekenen. Ja, zoals je zelf al zei, de verpaupering. verpaupering uh, aanhangers die ongewenst uh, worden gestald. Uh, ja, een stuk... Is, uh, is stalling. Een stuk is stalling waar, waar van, van, van objecten van niemand die met de bedrijftrein uh, te maken heeft. Dat zien we op een mobiele lopende band. Ja, uh, dat is echt niet van iemand uit die, het nee. dus, is, de, Maar dat, uh, en, er staan een hoop dingen zonder kenteken: ja. vervallen of vervallen voertuigjes. Dus het geeft zo'n rommelige aandruk, ja. blik Ook voor toeristen die in, met de trein in Zandvoort komen. Ja. Dat je denkt: hé, hey, is, is dit het beeld wat we voor ogen hebben? Maar momenteel kan er niks aan gedaan worden omdat het niet in de APV is opgenomen. Ja, dat, dat is ook een van de punten die we, die we natuurlijk aan het, bestuur zullen voor, aan het uh, gemeente zullen ja. voorleggen. Van, hey, uh, het gaat niet alleen over uh, dienstwonen, over uh, uh, wat voor bedrijven wel of niet mag... maar er komen veel meer aspecten op het zijn langs... waar wij uh, uh, als, als, als ondernemers... Uh, ja. Graag voor een gesprek willen met de gemeente. Ja, ik, ik kan me iets voorstellen erbij. En ik denk dan even bij de Corodex. Geweldig. Of uh, de. Hoe heet het? Uh, Koolpit. Koolpit. Geweldige ontwikkeling. Het ziet er gelikt uit met mooie deuren en alles. En dan de Romein is het een rotzood. En, en over een. een ja. Jammer genoeg. Ja. Hè, als daar een graszode ligt, is het al een stuk mooier. Jammer dat daar niks aan gebeurt. En dan kan ik me voorstellen dat je als vereniging een vuist kan maken om daar wel wat aan te mm -hmm. doen. Kijk naar ons persbericht. En daarvoor... <laughs> er, er komt niks uit. Het, We het blijft er We toch voor even een dagje of veertien. Dan zul je precies zien waar wij de accenten gaan leggen te komen. de komende... Ja, ja, ja. Half jaar, mag ik zo ja, zeggen. Ja. <laughs> nou, het zijn dus niet andere dingen dan de dingen die ons opvallen. Exact, dat, ons, dat, exact, is het hele gebied wordt onder de loep Heel goed. En daar hebben wij opvatting over, heeft de gemeente opvatting over. En daar gaan we met elkaar over. En daar kan je dus mee... En dan heb je elkaar in de blauwe en de bruine ogen en dan moet er wat moois uitkomen. Ja, Dat is zo. Daar gaat nog heel wat gepraat worden. Ja, dat mag je ja. Maar er is, een begin. er is een begin. Exact, dat is belangrijk. De houding van de gemeente ja. is erg belangrijk. Ja. Ja. En die stemt ons tot tevredenheid. Ja. De houding van ondernemers is naar mijn gevoel ook goed. Ja. Echt, stemt ook tot tevredenheid. Dat ja. zeg je het dan als onafhankelijk, ja, ja. voorzitter. Ja. Dan moet je er met elkaar... En er zullen best wel eens wat... Je weet hoe dat gaat in het zandvorsen. Ja. Er zullen best wel eens een keer... hier en daar een paar mensen met elkaar over de weg rollen. Ja. Het is allemaal prima, dat hoort er allemaal bij. Ja. Maar we proberen met elkaar toch iets te Maar er gaat iets ja. gebeuren. Ja. ja, zoals we begonnen, jullie hebben een stel interessante wethouders tegenover ja. Een interessant college voor wat dat betreft. Dank u. Inhoudelijk uh, qua, uh, en uh, ervaring. Dus jullie zullen nog wel menig uurtje best doorbrengen. Als goed is wel. Um, om daarover te gaan praten. We gaan het heel serieus met elkaar okay. bezien. Heel erg bedankt voor jullie komst. Heel graag gedaan. Uh, we gaan uh, over een week of twee, drie het persbericht. Uh, en dan komen we ongetwijfeld uh, nog wel eens een keer rond deze tafel. Maar dan kunnen we waarschijnlijk wat feitelijker praten. Ja. Uh, ja, dat is zo. Heel erg bedankt voor jullie komst. En, uh, en veel succes. Dankjewel. Oké. Okay. Goed. Wij, wij zijn zo'n beetje aan het einde van de uitzending gekomen, rest ons nog de agenda. We hebben nog een agenda, ja. uh, We gaan eens even kijken naar die agenda en daar uh, beginnen we dan uh, met... Nou ja, de, uh, nog steeds is de fototentoonstelling van Anne Frank hè, in het Zandvoortsmuseum tot en met 21 december. Ja, en uh, van uh, 13 juni... Tot 13 juli is er een uh, keramiek expositie. Uh, ja, die is net weer uh, ja, ja. in het uh, Ook Sanford in het Zandvoort Museum. Museum ja. En in uh, juni en juli deze maand is er nog steeds een uh, expositie van cursisten uh, in Pluspunt. Het uh, gebouw is ook zo, is heel leuk. Ik ja. moest van de week even wachten ja. daar zo zonder he? ja. Heel ah, erg leuk, ja. moeite waard. Veel talent, hè? Ja, Veel talent. absoluut. Ja. Nou, vandaag en eh, morgen nog eh, op het circuit een van de grote evenementen Masters of Formula 3. We hebben ze Let. gisteren al horen trainen op het circuit. Ja, en, en uh, wij, nou ja, dat hebben we net ook be, uh, besproken, de, de zomerexpositie, uh, die start vanmiddag uh, van, uh, uh, in de Agatakerk en die duurt tot 30 augustus en mensen kunnen dus el, iedere zaterdag van 2 tot 5 uh, in de Agatakerk deze expositie bezichtigen. En dan uh, een dienstmededeling in verband met het voetbalverhaal Er zou... Dancing in the streets geweest zijn vandaag. Maar... Ja. maar... Dat gaat niet door. Nee. Nee, want voetbal begint om 10 uur. 10 ja, uur. Nou ja, en voor zo'n festival Dan begint nee, dat is het eigenlijk. Ik weet heb. niet wanneer hebben we gehoord wel is. Nee, hè? Ik denk september. Ja, Oké, okay, nou geest. goed, dat ja. uh, zullen we Hebben we nog te goed? Ja. Uh, op 6 juli is Jalou uh, Langeré. Hoe spreek je dat uit? Lingerie? Lingerie, lingerie maar lingerie. niet geen lingerie, hè? Nee, nee. <laughs> Pro Day. Het <laughs> is kitesurfen in ieder geval bij de spot. En dat is morgen. En dat is van 12 tot 7 uur s avonds. Ja, ja. en dan ook 6 juli morgen is er in de haven van Zandvoort. Boeddha en de Beach Dance Party. Ja. Vanaf 7 uur s avonds. Oké, okay, dan is er op 8 juli optredens van zijn er optredens van de King's Landry School in het Muziekpavillon in het Raadhuisplein. Ja, het wordt weer zo gebruikt, Eindelijk ja, ja, papegaaienkooi. Ja. <laughs> nou ja. In ieder geval van 5 tot 6 uur. Een uurtje optreden. Ja. Nou ja, en dan volgende week uh, zaterdag uh, nog even jazz aan zee uh, bij Thalassa vanaf 4 uur. Leils Mcintosh Mac en Friends. En onder andere Kloes van Mechelen. Ja, en dat is echt vanaf fantastisch. Vanaf is dat. Ja. Hebben we nog iets met de Breiklub? Ja, dat is nog steeds een groot succes. Uh, oh ja. Elke donderdag, oh ja, ja. ja. Jij kijkt dat. Jij ja, maakt ja. dat Leuke man. dingen worden er uh, gebreid. En die kun je ook uh, kopen. Uh, maar het is elke donderdag uh, van twee tot vier. En het is voor het goede doel. Hè, het, wordt er, uh, okay. het wordt steeds bepaald welk uh, uh, goede doel. Uh, Woensdagsmiddags met de kinderen. Is ook nog steeds. iets met ze doen? Uh, dan kunt u naar de bieb gaan. Ja. Van ja. drie uur tot half vier is het voorlezen. Je kan ook een voorleesboek meenemen. En dan uh, wordt daaruit voorgelezen. Ja. Het is uh, voor iedereen toegankelijk eigenlijk. Leden of ja, niet leden. Dus, uh, ja. Nou, en dan hebben we nog alleen de Zandvoortse markt nog maar, hè? Ja. Elke woensdag, want ja. de biologische markt... daar is nog geen um, beslissing over genomen... waar hij waar die eventueel plaats gaat uh, nou, vinden. Nou, ik, ik hoorde van de wethouder vorige week al... dat dat in ieder geval niet op, uh, in de louis carré nee, zal kunnen zijn... Niet, omdat ze gewoon de vrachtwagens niet, niet aan en af niet, kunnen niet, laten okay, rijden. Okay. Uh, het is een beetje te nauw gepland allemaal, helaas. Nou, maar er nee, is geen toegangsweg. Nee. Jammer, want het is een geweldige plek. Ja, nou ja, we zullen... Het horen. Ja. We gaan uh, Hotel Hoogland uh, bedanken voor de gastvrijheid. Yvonne Roosendaal voor de inzet als gastvrouw. De redactie uh, Gerry Rutte, Yvon, dezelfde Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik uh, voor hun uh, samenstelling van dit programma. Het, ja. uh, het klopte allemaal weer. Ja. De techniek uh, Thomas de Jong en Pascal van der Beek. Presentatie uh, Gerry Rutte. En Don de gebber. En wij gaan Dank eruit wel. met de sting en de police. I'll be watching you.